Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Oud- en voor particulieren 1 miljoen. 60.000 doden door Syrische burgeroorlog, zegt de VN. Een goed begin van het jaar voor AEX.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 Dit jaar werden tien mensen opgenomen, vooral met brandwonden in het gezicht. De twee andere brandwondencentra in Groningen en in Beverwijk... melden geen opvallende stijging van het aantal vuurwerkslachtoffers. Nog tien slachtoffers van het ongeval in Raart liggen in het ziekenhuis. Dat heeft de gemeente Dongeradeel, waar Raart onder valt, bekendgemaakt. Over de ernst van de verwondingen kan nog veel de gemeente niet zeggen. Een automobiliste raakte tijdens de jaarwisseling een groep mensen die bij een vreugdevuur stonden. Daarmee raakten 16 mensen gewond. Een 59-jarige man bezweek later aan zijn verwondingen. Vanavond is er in het dorpshuis een bijeenkomst voor inwoners en hulpverleners. Voor de rechtbank in Den Haag zijn vanmiddag vier supersnel rechtszaken behandeld... wegens misdragingen tijdens de jaarwisseling. Daarbij zijn veel lagere straffen opgelegd dan het Openbaar Ministerie had geëist. Zo legde de rechter bijvoorbeeld één dag cel op... aan een man die een jongen van 16 bedreigt met een knuppel omdat er vuurwerk bij zijn raam was ontploft. Een man die een agent had belaagd, kreeg een werkstraf van 40 uur... en moet de agent 200 euro betalen. Het ORM beraadt zich nog of het in beroep gaat tegen de straffen. De Syrische burgeroorlog heeft meer dan 60.000 mensen het leven gekost. Dat meldt Navi Pillay, de hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... kwam pas geleden tot een dodental van 45.000...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 De Amerikaanse economie was zonder een akkoord mogelijk in een recessie beland. De Dow Jones-index stond vlak na opening zo'n 2 hoger. De politie heeft drie jongens aangehouden voor betrokkenheid bij de brand in een trein tussen Breukelen en Abkouden. De trein stond de hele middag stil bij het Amsterdam Rijnkanaal tussen Abkouden en Loenersloot. De brand ontstond volgens de NS op het balkon of in de wc van een van de rijtuigen. Omdat er een knal is gehoord onderzoekt de politie of de drie jongens vuurwerk hebben afgestoken in de trein.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 ANEB-verkeersinformatie. Ah, Het is erg rustig op de weg. Er staan twee files op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Woerden en Nieuwerbrug, 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, 2 kilometer. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is vrij.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 Macro, waanzinnige winstweken. Porsche wasmachine, 299 euro. Het NOS Radio 1 Journal. Met Tim Overdiek. 8 over 6 goedenavond. Nieuwe bewijzen tegen Jorge Zorregieta, de vader van prinses Maxima. Hij zou betrokken zijn geweest bij verdwijningen tijdens de militaire dictatuur in Argentinië eind jaren 70. Straks koninklijk huisverslaggever Menoré Meijer. Eerst Lex Runderkamp over het laatste nieuws uit Syrië. Tientallen burgers zijn gedood bij een bombardement in de buitenwijk van Damascus. Ooggetuigen melden dat een Syrisch gevechtsvliegtuig rond de middag een tankstation onder vuur nam. De ravage en chaos daarna waren enorm. Het geluid vanmiddag rondom dat tankstation in Damascus... mogelijk een van de bloedigste aanslagen sinds het begin van de opstand... bijna twee jaar geleden. Reisend verslaggever voor de Arabische wereld, Lex Runnekamp. Nu even hier in Hilversum in onze studio. Lex, wat voor berichten komen er binnen en hoe heb je die kunnen checken? Nou ja, het gaat... Kennelijk om vrij veel burgerslachtoffers. Uh, er is een enorme schaarste aan benzine. Dat heb ik de afgelopen weken daar ook in Syrië gezien. Dat overal enorme rijen ontstaan bij benzinestations. Want nou ja, je kunt gewoon, uh, het is ontzettend duur en het is heel schaars. Dit was een plek waarvan ik begrijp dat uh, de vanochtend, terwijl het net bevoorraad werd, net nieuwe benzine in de tank in de grond werd gestopt. Op dat moment die aanval plaatsvond. En ja, hoe, hoe betrouwbaar is het? Je, je, er is een heel lang shot te zien op YouTube. Uh, waar je kunt zien uh, de, de, het hele gebied wat geraakt is. Uh, het is een bekend beeld. We kennen het al, al, al, al 21 maanden. plekken waar zoveel uh, slachtoffers vallen. Gebeurt het, dus, het ook in een bekende wijk waar vaker wordt gevochten de afgelopen tijd? Nou, het is een wijk, uh, Melia is eigenlijk een dorpje. Het is, het is helemaal aan de buitenkant... aan de oostkant van Damascus, En dat is een band. Er loopt ook een, een rondweg uh, door het oosten van Damaskus. En dat is de weg van het noorden naar het zuiden, van Aleppo naar beneden. Een hele cruciale weg. Het bewind van Assad probeert niet alleen de stad... maar zeker die rondweg enorm onder controle te houden. Er zijn al heel veel gevechten geweest. Dit dorpje ligt er iets vanaf, iets verder oostelijk. En dat zijn de plekken... Waar allerlei eenheden van het Vrije Syrische Leger en van de, de meer religieuze vechtende partijen die, die alleen staan, die de, zich daar nestelen en van daaruit acties uit, uitvoeren. Dus het is een soort zone waar je, die, je ook spanningen hebt tussen lokale bewoners die ja, eigenlijk die soldaten helemaal die rebellen niet willen hebben. Uh, ja, het kookt daar, het is gewoon echt vol op oorlog. Want, want wie controleert dan eigenlijk nu de hoofdstad Damascus? Of, of kun je niet in die termen spreken, want het is een grote stad natuurlijk. Ja, ik denk dat je moet blijven zeggen... op dit moment is het bewind van Assad... domineert militair de hoofdstad eh, Damaskus. Wat ik zei, de, de dorpjes, de, de wijken aan de rand... Dat wisselt heel erg uh, wie die in handen heeft. Maar de stad zelf wordt nog vooral gecontroleerd door het regeringsleger. En dan hoor je vandaag nieuwe cijfers van de VN-Mensenrechtencommissie. Sinds de opstand begon in maart 2011 zijn er zeker 60.000 Syriërs gedood. Ja, dat is een ontzettend verrassend getal. 60.000. Tot nu toe gingen we steeds af op berichten van, uh, van de verzetsbewegingen. Die hadden het over 40.000, 45 45.000 mensen... die zouden zijn omgekomen in die afgelopen 21 maanden. In Syrië. Nu komt nota bene de man van de uh, uh, Human Rights, uh, de mensenrechtenman van de Verenigde Naties, met het getal 60.000. Ze beweren dat ze het echt heel erg goed hebben onderzocht. Uh, hij noemt het zelf een absoluut schokkend getal, dat nota bene deze over het algemeen redelijk voorzichtige, internationale keurige oh. grote organisatie, uh, radicalere cijfers begint te melden dan de, de activisten zelf. Ja, verhalen die natuurlijk gecheckt moeten worden, gecontroleerd, geteld moeten worden, Absoluut. letterlijk. Niet alleen uh, de VN doet het, maar ook journalisten. En dan vandaag ook dat bericht dat de Amerikaanse journalist James Foley al zes weken wordt vermist in Syrië. Wat weet jij daarvan? Nou, er, zijn een aantal of er is een aantal journalisten dat vermist wordt uh, in Syrië. En, en deze folie is samen met nog een andere uh, fotograaf... zit vast in een dorpje dat nog helemaal loyaal is aan Assad... ergens in Noord-Syrië. Uh, ik heb net gesproken met mensen die te maken hebben met het uh, praten... Uh, onderhandelen om te kijken of ze die journalisten vrij kunnen krijgen. En hij vertelde mij dat ze eigenlijk al twee weken geen contact hebben gehad. En het allertrieste van het verhaal is in feite dat... Andere journalist die daarbij, die daarbij zit ook uh, al voor de tweede keer vrijgepraat moet worden, omdat hij al eerder uh, gegijzeld was in Syrië. Les je dankjewel. Het verleden blijft Gorge Zurgieta achtervolgen. Vandaag werd bekend dat er in Argentinië nieuwe bewijzen zijn... voor zijn betrokkenheid bij de verdwijningen ten tijde van de militaire dictatuur. We hebben het over de eind jaren zeventig. Koninklijk huisverslaggever Menno Meijer volgt de zaak... omdat het natuurlijk gaat om de vader van de prinses, prinses Maxima... en de schoonvader van onze toekomstige koning. Menno, als je kijkt naar wat er allemaal uh, te horen is geweest... verrast dan deze ontwikkeling jou? Nee. Nee, eigenlijk vanaf het eerste moment dat de naam Sorgheta in uh, Nederland viel. Eind jaren 90-1999 uh, zijn er beschuldigingen geweest aan zijn uh, adres. Zijn er aanklachten ook ingediend in Nederland in 2001 al, de eerste keer. Daarna vooral de laatste jaren een aantal uh, pogingen gedaan. Dat lukte eerst niet omdat er geen, geen grond was om het hier te kunnen berechten. Omdat het simpelweg niet hier uh, is gebeurd. In 2010 is de internationale regelgeving wel veranderd. Met name op het punt van de gedwongen uh, ontvoeringen. Uh, daarna hebben we nog een zaak gehad. Maar die is toch ook afgewezen door het Openbaar Ministerie. Omdat er gewoon geen grond was om hem hier te vervolgen. Ja, wat nu is gebeurd is dat er actie is ondernomen in, uh, in Argentinië. En we weten dat er nog meer mensen bezig zijn om het of hier in Nederland. Of daar. Het is een of-of. Want je kunt niet in twee landen tegelijk ervoor berecht worden. Uh, om te kijken of die vervolg kan worden. Het is dus niet de eerste keer. Ik denk ook niet dat het de laatste keer zal zijn. En, en speelt dan ook mee omdat hij de vader is van een toekomstig koningin in Nederland? In Nederland zeker ja. natuurlijk. Ja, ik bedoel. Laten we eerlijk zijn. Maar, maar, daar. Is, uh, hè? maar daar? Speelt dat ook mee? Daar uh, is wat lastiger in te schatten. Uh, mevrouw Slutski die hier eerder in de uitzending zat en ook onze correspondent Mark Bessums vertelde het ook al. Er is wel een omslag geweest in Argentinië. Er is een periode geweest dat we werd gepleit voor algehele amnestie. Dat is allemaal weer teruggedraaid. En je ziet de laatste jaren zeker dat ook meer uh, burgers... die uh, dus niet de mensen van het militaire bewind... maar het burgerbewind vervolgd worden. Uh, onder meer de oud-minister van Economische Zaken, de Hoss, die uh, genoemd werd. Ja, en hier speelt het in ieder geval mee... Uh, dat, dat, dat hij de schoonvader is van de toekomstige koning. Want anders hadden we nooit van meneer Sorokjeta gehoord... en was er geen kip in Nederland geweest die hem uh, achtervolgde. Ja, dus komt papa ook regelmatig op bezoek Hoe ja. is zijn band met met de oranje in zijn geheel? Uh, goed. Als we op de beelden af mogen gaan, zeg ik het dan maar bij. Want we vieren de verjaardagen nog steeds niet samen, zoals je weet. Nee. Uh, maar uh, als we de beelden zien, ja, dan is dat een goede band. De koningin heeft ook nooit afstand van hem genomen. Uh, je ziet hem veel verschijnen op de horsten. Dat past uh, samen met zijn vrouw hier ook op de kindertjes. Uh, verschijnt ook geregeld in het openbaar met de verjaardag van Maxima. Toen ze veertig werd uh, bijvoorbeeld uh, gewoon op de foto. En dat is ook wat veel nabestaanden steekt. Uh, nogmaals, mevrouw Slutsky gaf het ook al aan. Uh, het, na dat rapport. Van professor Bout eh, in 2001, waarin hij eh, onderzocht heeft wat de rol dan van, van papa Sorgieta was. Toen die nabestaanden gezegd... van, nou oké, okay, we kunnen ons vinden in het standpunt van eh, er is een privépersoon en eh, de, de, als het gaat om staatsaangelegenheden, zolang hij zich privé ophoudt is er niks aan de hand, maar hij moet zich verder houden van ministers, zeker van de koningin. En wat zie je steeds gebeuren, ook weer bij die verjaardag van prinses Maxima, dan staat haar vader Sorgieta ja. op de foto breed glimlachen met naast hem de koningin. En het gaat natuurlijk gebeuren dat prins Willem-Alexander... met zijn vrouw uh, uh, ja. moeder, moeder Beatrice gaat opvolgen. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan als, als je nu kijkt naar de, deze berichten... over deze nieuwe aangifte? Wat, wat, leidt dat, wat betekent dat voor de discussie... of hij daar straks al dan niet bij mag zijn? Dat is een hele interessante vraag. Uh, dat wisselt uh, namelijk ook door de jaren heen steeds uh, die, die opvatting. Premier Kok heeft het toen de tijd doorgespeeld. Die heeft gezegd van nou, uh, als het dan actueel wordt... dan zullen we daar wel weer een, een doordag besluit over nemen. Nou ja, het komt steeds dichterbij. Je ziet wel meer twijfel in die zin dat de VVD nog steeds zegt... Van, laat me komen, geen enkel probleem. De Partij van de Arbeid heeft dat in eerste instantie ook gezegd. Toen kwam op een gegeven moment de woordvoerder Jeroen Recoeur... die zei, nee, kan niet. Maar Diederik Samson zei ja. in de verkiezingscampagne weer van... ik zie op dit moment geen probleem. Maar dat is natuurlijk wel interessant in dit geval... Uh, op dit moment. We hebben nu weer een hele andere realiteit. Hoewel uh, we moet, nog moeten afwachten hoe deze nieuwe zaak afloopt, uh, wat die nieuwe bewijzen zijn en wat het openbare, Argentijnse Openbaar Ministerie ermee gaat doen. Want er werd vandaag bijvoorbeeld alweer gesproken over het feit dat hij een reisverbod zou krijgen. Nou, krijgt hij dat opgelegd dan hebben we het volgende probleem al getekeld. De koningin wordt eind van de maand 75 groot feest. Daar zou hij dan om die reden al niet bij kunnen zijn. Maar goed, uh, nogmaals kan ook zijn dat het Argentijns Openbaar Ministerie besluit om niet tot vervolging over te gaan. Dan zullen we er vast wel weer meer Nieuwe aanklachten volgen. En op basis daarvan zal ook de politiek uh, een, een, een beslissing nemen. Een verhaal met vele lagen en het gaat uh, voorlopig niet verdwijnen. Nee. Meneer een Remijner, dankjewel. wel. Sp sp spreken we met de burgemeester van Dongeradeel, Marga Wanders, over hoe het nu is in het Friese Raad. Eigenlijk file de duwers of we er blij om mee moeten zijn, hangt af van wie waar in de file staat. Wij dan daar weer bij. Nee. Dacht Tim, ja, het is helemaal de vraag inderdaad of je daar blij mee moet zijn. Maar het is er maar één en die staat op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar kom je in de file tussen knoopend Oude Rijn en Woerde, twee kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding, maar de weg is weer vrij. Dit is het nos journal. met Tim Overdijk. Gerrit Hiemstra zei dat het eigenlijk best warm is rond deze tijd van het jaar. Dat gold niet voor 18 januari 1963, een van de koudste dagen van de vorige eeuw. Het was de dag dat Reinier Paping sportgeschiedenis schreef... door onder zeer extreme omstandigheden de Elfstedentocht te winnen. Over ruim twee weken is dat dus precies 50 jaar geleden. En om die reden is er een postzegel uitgebracht met de beeldenis van Paping.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 Als het dan hoogleraar Jan Derksen van de Radboud Universiteit Nijmegen ligt, geeft u colleges voortaan online via de webcam. Die kunnen studenten bekijken wanneer het hun uitkomt. Want volgens de hoogleraar zijn studenten in de collegezaal vaak met heel andere dingen bezig. Soms dan dwaal ik af, ga ik uh, met degene naast me praten of kijk ik even op mijn telefoon. Ik eet wel eens wat als je tussendoor niet echt lunchtijd hebt gehad. Of, uh... Als de docent uh, de aandacht verliest of uh, heel monotoom uh, een verhaal aan het opdragen is... wat je op de PowerPoint kunt aflezen, dan uh, zie je studenten snel afdwalen... Met elkaar praten of uh, Facebooken. Mensen die een laptop bij zich hebben gaan een spelletje spelen. Of... Dit is precies waar Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie... aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zich zo aan ergert. Zegt hij vanaf zijn vakantieadres. Als ik vergelijk hoe mijn hoorcollege voor dezelfde groep eerstejaarsstudenten in 2011 was en dat in 2012, vond ik dat zelf een uh, schokkerend verschil. Omdat de 2012-studenten ook allemaal beschikken over iPads. En ze hadden natuurlijk al de iPhone. Ze hebben voor het ook altijd uh, brood en water uh, meegebracht en koffie. En, uh, en ze zijn in de collegezaal hartstikke druk met de digitale media. Uh, af en toe, maar als een college waarvan ik weet dat de docent slecht is... dan, uh, dan ga ik niet zo heel vaak. Als je niet tijd hebt gehad om te ontbijten... dan uh, eet ik wel eens tussendoor. Maar dat betekent niet dat ik minder oplet. Ik merk dat ik, zeg maar, naar een college geven voor 500 eerstejaarsstudenten me echt een week lang ontregeld voel. Omdat ik gewend ben om ze te boeien. En ik ben gewend, zeg maar, om uh, veel aandacht aan mijn colleges te besteden... en ook netjes uh, blackboard te gebruiken, et cetera. Maar ik merk dat dit niet meer aansluit bij de studenten. College's worden vaak al online gezet, nadat ze zijn gegeven. Ook hier bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Maar dat college's... Alleen online worden gegeven, dat gebeurt niet zoveel. De jongere digitale generatie, de narcistische jongeren. Mensen die op allerlei andere manieren hun identiteit vormgeven dan dat wij dat vroeger deden... die moeten ook op een andere manier bejegend worden door de universiteit. En die moeten in hun eigen tijd op hun eigen manier naar colleges kunnen luisteren. En dan kun je ook als hoogleraar inspirerende colleges op het internet zetten. En als alle universiteiten wereldwijd dat doen, dan kunnen ze ook colleges bij Havert volgen. Zelfs maar behalve in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. En dan kunnen ze dat in hun eigen tijd doen. De universiteit is het niet eens met het pleidooi van Derksen om hoorcolleges te vervangen... door internet internetcolleges. En studenten zelf zien het eigenlijk ook niet zitten. Tom Hoven, ik ben voorzitter van de studentenvakbond Accu. Het probleem wat hij schetst uh, herken ik ook niet helemaal. En ik vind de oplossing die hij aandraagt ook nogal, uh, nogal abrupt. De hoorcolleges die ik bijwoon uh, zijn studenten die zitten daar vanuit een bepaalde interesse die volgen een studie, omdat ze die studie gekozen hebben. Waar een goede docent zit, daar, uh, daar luister ik ook gewoon goed naar en, uh, en daar schrijf ik aantekeningen mee. En als je een goede docent bent, dan weet je die mensen ook te boeien. En dan weet je dat ook interactief te maken. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij een week moet bijkomen van één college. Een week bijkomen van een college. En Dat zeggen dan studenten van de Radboud Universiteit... tegen verslaggever vanmiddag Harold Brouwer. Radio 1 journaal, zo weet u. kunt u ook online beluisteren via nws.nl. En ook via de webcam bekijken. Ik zwaar even naar u nu. Aan het eind van dit NWS Radio 1 gaan we naar het Friese dorp Raart. Daar was vanmiddag een besloten bijeenkomst... De aanleiding was het ongeluk tijdens de jaarwisseling. Een vrouw reed toen in op een grote groep mensen... die op straat naar een nieuwjaarsvuur stond te kijken. Burgemeester Marga Waanders, goedenavond. Goedenavond. Wat was dat voor een bijeenkomst vanmiddag? We hebben vanmiddag in het uh, dorp een bijeenkomst gehad... met vertegenwoordigers van groeperingen... die in het dorp een belangrijke rol spelen. En dan moet u denken aan de school, uh, de kerk... Um, en vanzelfsprekend. Maar ook de uh, GGD, de gemeente en de politie was aanwezig. Wat was het, uh, wat was het sentiment? Ongeloof, tranen, boosheid? Um, uh, nee, geen, geen, geen tranen. Um, uh, vooral ook uh, even stilstaan bij wat is op dit moment de stemming ook in het dorp. De mensen vanuit dorpsbelangen zelf kunnen dat ook het beste duiden. Omdat die gewoon ook dagelijks contact hebben met, uh, met de mensen. Maar we hebben ook um, uh, uiteraard ook stilgestaan bij het overlijden van in, van, de, van de inwoners... En we hebben een heleboel praktische zaken geregeld. Onder ook voor een bijeenkomst voor vanavond in het, in het dorpshuis. En waar iedere organisatie, iedere geleding in het dorp ook een, een rol in speelt. En in die zin was het ook een heel goed overleg. Want het is een ver vervolggesprek vanavond met de inwoners van Raart? Ja, dat is een bijeenkomst uiteraard om stil te staan ook bij het overlijden van, van een van, van de inwoners. Om vooral ook weer met elkaar te kunnen spreken, aandacht te hebben voor elkaar. Maar ook een aantal praktische zaken te bespreken. En de vertegenwoordigers van de verschillende instanties zullen ook informatie geven over wat georganiseerd gaat worden. We kunnen ook weer suggesties van, van mensen daarin in, in meenemen. Dus er zullen ook een aantal sprekers zijn die kort ook even aangeven wat ook de komende dagen georganiseerd gaat, gaat worden. Ja, over die praktische zaken straks meer Eerst even over de stemming in het dorp... waar u vanmiddag behoorlijk van op de hoogte werd gebracht. Hoe is die? Nou ja, dat, is, um, dat is heel wisselend. Um, ik vond dat de voorzitter van Dorpsbelang... Uh, de heer Verderma het wel mooi verwoordde. Die zei van de film is voor iedereen anders. Um, en ook de manier waarop mensen het ervaren. De een wil er ook heel graag over, over spreken... wil graag zijn verhaal kwijt, zoek mensen op. Andere mensen hebben er meer behoefte aan... om voorlopig nog even wat, wat stilte en, en rust te, te hebben... Um, maar wat, en dat weet ik ook van het dorp uh, raad. ik woon er zelf ook, het is een heel veerkrachtig dorp. Die, uh, mensen kennen elkaar, weten elkaar te vinden, um, uh, um, kunnen ook een heel eind op eigen kracht uh, uh, zaken organiseren die voor hen van, uh, van, van belang zijn. Dus ja, u kunt zich ook wel een beetje een voorstelling bij me maken... als dat gebeurt in een dorp van ongeveer 200 inwoners. Uh, wat voor impact dat, uh, dat heeft. Men is niet wanhopig. Er is geen chaos. Uh, men weet elkaar te vinden. En dat bleek ook vanmiddag bij dat overleg. Want het was gewoon een heel goed overleg. En de feiten op dit uh, moment, burgemeester Waanders. één man overleden, een man van 59 jaar. Begrijpen we uh, hoeveel mensen liggen nog in het ziekenhuis? Hè? Wat is hun situatie? Er zijn nog tien mensen die liggen nog in het, in het ziekenhuis... waarvan um, een, een, een aantal met wat lichtere verwondingen... maar die moeten nog wel een tijdje blijven. Maar er zijn ook mensen die, die echt zwaar letsel hebben. En um, dat kan langer duren. Zijn er mensen uh, nog bij die in levensgevaar verkeren? Nou, dat... dat dat durf, ik niet, dat durf ik niet te zeggen. Dat kan ik ook niet uh, zeggen. Daar hebben we het vanmiddag ook over gehad met de mensen die om tafel zaten. Ik hou het bij uh, mensen die lichter gewond zijn... maar mensen die ook zwaar zal hebben. En de politie is nog bezig met het te verhoren van de getuigen. Dat klopt. Dat is uh, in de nacht zelf al begonnen. En het onderzoek, dat zal ook nog een tijdje doorlopen... dat heb ik vandaag ook meegekregen, dat dat nog wel even kan duren. Burgemeester Marga Waanders van het Friese dorp Raart. Ik dank u hartelijk en wens u veel sterkte... de kleine gemeenschap daar in het noorden van het land. Dank u wel. Dat brengt ons bij het einde van dit NWS Radio 1-chanaal. Ik wens u een prettige woensdagavond. En uh, bij WNL, Jos de Goeie avond, Joost Eermans. Goedenavond, Joost. Zeker. Goedenavond, Tim. Uh, ook nog gelukkig een jaar voor jou. Destijds, Eermans. Ja. Thanks. Gisteren hadden uh, Ja, het was voor mij het nieuws van de dag, moet ik je zeggen. Uh, Sylvie en Rafael van der Vaart zetten een punt achter hun huwelijk. Dat was eerst alleen de Duitse krant die dat zei. Vervolgens nam ook de NOS het over en veel meer nieuwstations. Er is nog even een discussie op gang gekomen, begrijp ik, bij, bij de NOS uh, daarover. Maar goed, het is nieuws. Uh, nog geen week geleden was het diezelfde Sylvie... die nog pikante foto's van haar en Rafael onder de kerstboom in Hamburg rondstuurde de wereld door. En dat komt heel veel vaker voor. Hè? Dat, uh, dat BN'ers heel veel zichzelf in de etalage zetten... Met met hun fantastische huwelijk of een geweldige liefdesleven. En dan is de kans bijna nog groter dat je een week later de scheiding eh, leest van die betrokkenen in de krant. En daarom wil ik ze een gepast advies geven in Avondspits. Blaas als BNr nou niet zo hoog van de toren. Hou je privégeluk nou lekker binnen de deur. BNrs moeten niet zo te koop lopen met hun liefdesleven. Dat is mijn stelling, want het eh, wordt ze zomaar eh, nagedragen. En het komt vaak, komt het niet, eh, komt het ze niet goed uit. U kunt gaan reageren via de lijn hier in IJssel 0800. 11121. Ik zeg dus: BN'ers moeten niet zo te koop lopen met hun privéleven. Eh, ze roepen het maar over zichzelf af. Je kunt ook mede op Twitter: hashtag eens gebruiken of hashtag oneens gebruiken. Mag allemaal. Bij Avondspits zijn we er zometeen met een paar minuten na het half zeven nieuws van de NOS. Tot zo. Ik ben Juliette. Ik ben 6 jaar. En ik wil graag prinses zijn. Juliette heeft leukemie.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 En de Amsterdamse beurs is het jaar goed begonnen. De AIX-index steeg 2,2 en sloot voor het eerst sinds mei 2011 boven de 350 punten. Beleggers wereldwijd zijn opgelucht over het begrotingsakkoord in de Verenigde Staten. De Dow Jones-index stond vlak na opening zo'n 2 hoger. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Geert Riemschat. Vanuit het westen nadert een regengebied. Het is niet een heel actief regengebied. Het is wat motregen, wat lichte regen wat eruit valt. En dat breidt zich vanavond geleidelijk over het land uit. Vannacht is het ook bewolkt. Zo nu en dan valt er regen of motregen. En de temperatuur die komt uit op zo'n 5 tot 7 graden. Morgen begint de dag bewolkt en druilerig. Het regengebied blijft wat hangen boven het zuiden en zuidoosten van het land. En daar blijft het de hele dag zo'n beetje regenachtig. In de noordelijke helft van het land is het morgenmiddag meest droog. Het is morgen zacht met een maximum temperatuur van 9 tot 11 graden. En de wind waait uit het westen tot zuidwesten. Is matig windkracht 3 of 4. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5. En na morgen dan knapt het wat op. Vrijdagochtend kan het nog een beetje regenen. Maar overdag is het droog. Zaterdag en zondag is het ook droog. Het is de hele periode zacht met zo'n 10 graden. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. BNers moeten niet zo te koop lopen met hun privéleven. Het gesprek van de dag in Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121 Mariska Hulser trouwde op dezelfde dag als ik 3 juni 2006 en scheide acht weken later. De privé met haar exclusieve trouwreportage was toen gelukkig net uit de winkels. Showbiz koppels stranden om de havenklap en wat dat betreft zijn het net gewone mensen die BN'ers met dat verschil dat BN'ers altijd in de spotlights moeten staan om hun waar verkoopbaar te houden. Je praat niet over Estelle Kruijf maar over het merk Estelle het merk Bridget en het merk Sylvie. Dat is geen imago, daar hangt een hele bedrijfstak van zeepjes, lingerie en parfum aan vast. Veel showkoppels zitten gevangen in deze commercie, want beide BN'ers versterken elkaars merk. En dat is allemaal begrijpelijk, want de boterham moet gesmeerd worden. Waar ik moeite mee heb, is het ongegeneerde en ongevraagd etaleren van het totale privéleven daarbij, met superlatieven om het liefdesgeluk te duiden. Men twittert, men verspreidt foto's, alles wordt gebruikt om te laten zien hoe fantastisch het liefdesleven is. Maar hoe groter de pagina's privé in de Telegraaf, hoe sneller de scheiding nabij is. Men roept het over zichzelf af. En ik zeg daarom, BN'ers moeten niet zo onbeschaamd te kopen Lopen met hun privéleven. Bel WNL 0800 1121. Ja, wij spreken dus naar aanleiding van de breuk. Althans, het is nog niet eens formeel bevestigd, dacht ik, door de beide, de beide echte lieden, Sylvie en de Ravo van der Vaart. Het zou erop zitten. In 2005 zijn ze getrouwd op Audiasavond. Werd er nog een foto rondgestuurd door, door Sylvie van Ravel en Sylvie en eh, mevrouw Boularouche. Heel gezellig leken het te zijn. En diezelfde avond zou hij haar met een klap tegen de grond hebben gewerkt. En is het huwelijk inmiddels over door beide bevestigd aan het boulevardblad beeld in Duitsland. Dus kijken wat u daarvan vindt. Ik wil het wat breder trekken natuurlijk. BN'ers hebben die neiging om nogal veel met hun privé eh, te koop te lopen. Is dat nou zo verstandig als je niet weet hoe lang zoiets bij elkaar blijft? Sterker nog, het lijkt nogal vaak op de klippen te lopen. In ieder geval niet minder vaak dan de gewone mensen, één op de drie huwelijke strand. U kunt meedoen op Twitter, hashtag eens, hashtag oneens. Of u belt mij gewoon, 0800 1121. Dat kan, en we gaan zo in gesprek ook met uh, Mark Koster, journalist, en Jan Uriot, hij is glamourjournalist zelfs. En hij zal mij uh, zeggen wat hij daarvan vindt en hoe hij aankijkt tegen deze misschien onverwachte breuk. Twitter doet mee. Tom Luiten zegt: "Eermans als je BN'er bent, werk je 24/7 en lig je privéleven gewoon op straat. Het is niet wenselijk, maar het hoort er gewoon bij." En Matthijs Noord zegt: "Avondspits Eermans eens, het interesseert me geen bal. Robert Versteeg, oneens. Wat moeten we anders doen bij de kapper? Eh, Lucie Law zegt oneens. Eh, OBN'ers spiegelen zich aan. B Onbekende Nederlanders spiegelen zich aan. BN'ers. Voor mijn colleges, Rechten in Nijmegen zijn het goede voorbeeld om echt scheidingsrecht te, te, te leren. Zo gaat het ook. Hans Meekamp zegt oneens. Moeten ze helemaal zelf weten. Ze kunnen nu naast het huwelijk ook de vechtscheiding exclusief aan SBSS verkopen. Banners moeten niet zo te koop lopen met hun privéleven. Ik ga naar de eerste beller, die reageert en dat is Ad Vermaat uit Siegeswoude. Goedenavond, Ad. Ja, goedenavond. Welkom en uh, reageer maar meteen. Ik uh, wou eigenlijk uh, jou hetzelfde verwijt maken... Uh, want ik vind dat serieuze media gewoon geen aandacht moeten besteden aan dit soort ongein. Ik bedoel, ze mogen dan uh, bekend zijn bij een deel van het Nederlandse volk. Maar dat wil niet zeggen dat ze belangrijker of, uh, of anders zijn. Ik bedoel, jullie gaan ook geen uh, aandacht besteden als... Uh, als er een scheiding is van meneer X met mevrouw Y. Ja, maar ik bemoei me niet, ik zeg niet tegen jou van... zeg of je het wel of niet eens bent met het, het, het, de break-up tussen Sylvie en Raffel. Het gaat er mij om. Vind je ook dat BN'ers zo ontzettend veel met hun privéleven te koop lopen? En is het verstandig? Ja, maar dat is... Uh... Uh, als ze ermee te koop lopen, dan hoeven serieuze media dat nog niet uh, daar nog geen aandacht aan te besteden. Ja. Die, die kunnen dat gewoon negeren. En je kunt dat uh, nou, dan doen ze dat maar in roddelbladen waar ze als, als ze te koop ja. willen lopen. Maar Alt, daar hoorde ik Maria Henneman geloof ik iets verstandigs over zeggen vandaag. Die zei namelijk, als de, de serieuze media het niet benoemen, dan lijkt het dus alsof het niet waar is. Hè? Nou, en... Ja, nou en voor je, dat, Ik bedoel dat. Uh, wie, wie interesseert dat nou in hemelsnaam? Nou nee, ja, wie, wie ik, interesseert. Ik, uh, ik nou, denk dat Sylvie. Behalve de twee betrokkenen. Nou, 137.000 mensen volgen Sylvie van der Vaart op Twitter. En er kwamen er in één klap duizend bij vandaag door dit, door dit ja, bericht. Nou ja, laat die, laat die dan rustig rondtwitteren. Maar ver, vermoei daar de andere 16 miljoen, miljoen Nederlanders dan niet mee. Nou, zoveel luisteraars hebben we nog niet had. Maar bedankt toch voor deze support, zou ik bijna zeggen. Je was het er niet mee eens. Ik ga naar Jan Uriot. Hij is glamourjournalist, onder andere bij, uh, op televisie uh, op, uh, op Nederland 1. Uh, Jan, goedenavond. Goedenavond. Leuk jou te spreken. Eh, eerste plaats, ja. heb jij deze breuk aanzien komen? Ja, er was al natuurlijk gedonder aan de gang en dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Kijk, er is natuurlijk een klap uitgedeeld, dat is inmiddels bekend. Ja. Maar deze klap is natuurlijk de beroemde druppel geweest, want dit, dit rotsen is al langer zo met elkaar... Uh, belangrijker is natuurlijk van je, je krijgt als, uh, als je Rafael Rafa van der Vaart bent, krijg je Sylvie niet alleen cadeau erbij. Er zit een hele hofhouding om deze dame heen. Yeah. En uh, daar zit bijvoorbeeld een advocaat in, er zit een stilist bij, er is een pr vrouw bij. Maar belangrijker nog, er is een medium uh, in haar omgeving steeds. Sylvie doet geen stap buiten de deur door advies te vragen aan uh, uh, Sarina. Ken je deze mevrouw, Sarina? Absoluut absolu niet. Moet ik haar leren kennen, denk je, Jan? Of, uh... Nou ja, ze, ze heeft vaak opgetreden... In de, in de uitzendingen van Carlo en Irene. En uh, deze mevrouw wordt steeds om advies gevraagd. En oh. Ik kan me zo voorstellen dat als je Rafa van de Vaart bent... dat je denkt van... God, houd daar eens een keer mee op. En uh, hetzelfde zie je bij Estel. Die heeft bijvoorbeeld in de rolfhouding die Leco zitten bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn allemaal mensen die eromheen zitten en die geven advies En die bemoeien zich met zo'n huwelijk. Oei. Dat kan niet altijd bevorderlijk zijn. Zeker, zeker. Wat ik wel mooi vind is dat ze dat wel via Twitter bijvoorbeeld uh, bekend maakt. Zo wordt dat natuurlijk ook gewoon. Ik bedoel, niet alleen met je, met je als je je sieraden wil verkopen... maar ook dit soort dingen moeten gewoon bekend gemaakt worden. Ik, ik, heb, ik heb niks gezien. Ik dacht dat de laatste tweet was nog steeds van, uh, de de gezellige foto met met Boeleroes en uh, en hun tweetjes. Ja, maar ze hebben het zelf in het. Er is natuurlijk iets natuurlijk gelekt naar naar, naar, de, naar de, de krant. krant. En uh, kijk, ik heb niet uh, tegelijkertijd nu met de, met de Telegraaf ook gebeld. En een beetje flauw, ook een beetje kutruk natuurlijk. Maar ja, uh, ja waarom wordt het in het Duitsland? Ik... Ja, precies. Kun je ook afvragen waarom moeten het... ik, ik dacht eerst, het is misschien niet waarom dat het in, in het beeld staat. Maar het is, het is toch, mm. toch echt door hen zelf bevestigd, begrijp ik. Hé hey Jan, even, ja, ja, even naar de stelling. Ik zeg eigenlijk, en dat is, jou, jou, het is jouw werk bijna. Dus je zult het misschien niet mee eens zijn. Maar ze lopen zo te Kopen die BN'ers, en dan heb ik het over de echte top BN'ers... met hun hele hebben en houden. En dan denk je vaak, jongens, oei, oei, oei, als dat misgaat... je slaat een flater van je welst Als je die kranten terugleest van ook Estelle en Ruud... dan denk je, joh, daar moet je toch voor schamen. Maar het lijkt wel alsof ze we het bijna afroepen over zichzelf... door zich zo te etaleren. Ja, inderdaad. En, uh, maar dat is net wat ik jou zeg. Kijk, ze weten de, de, de, de, de krant en de bladen weten ze wel te vinden als ze wat te verkopen hebben. Ja, en dan als dan dit soort dingen gebeuren, dan, dan moet je dat maar op de kook toenemen. Ja. ja, en er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, ik hoef al die flauwekul niet te lezen. Maar zo werkt het natuurlijk tegenwoordig ook niet. We willen het allemaal weten. En ik bedoel, het is nu ook wel het nieuws. Niet alleen in Nederland, maar ook in Engeland, Madrid, waar ze gewoond zijn. Ja, overal. Overal. Ja. Jan, Jan Urod, eh, dankjewel. Glemmer journalist van televisie en radio. Zeer, zeer goed dat je reageert bij ons. Eh, los van Rafel en Sylvie, zeg ik dus luisteraars. BN'ers moeten niet zo te koop lopen met hun privéleven. U kunt reageren op 0800 1121 of via Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens gebruik. Ik ga naar Charlotte Wolf uit Enschede. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, weet je, ik vind het zo'n sneuwe bedoeling allemaal. Vooropgesteld, de meeste BN'ers zijn natuurlijk totaal niet interessant. En zij moeten natuurlijk middelen zoeken om in de belangstelling te blijven. En ze promoten zichzelf door wat dan ook voor bagger uh, <lacht> te etaleren. Ja. Zo is het natuurlijk. Ja. Dus ik denk dan, laat ze toch gewoon lekker al die, al die rottigheid verspreiden. En ik vind het super uh, voor de robberbladen. Laat die dan een paar veren in hun eigen... Mm -hmm. Zeker. Maar de serieuze media... die moet zich daar eigenlijk helemaal niet mee bezighouden. Het is toch eigenlijk te onbenullig voor woorden. Ik bedoel het... ik vind het ook helemaal geen maar het interessante heeft... ja. mensen. Nee, nou ja, dat zeggen een hoop mensen wel natuurlijk. Het zijn voor veel mensen iconen zelfs, denk ik. Raphaël. Uh, ja, maar weet u, weet u, dat begrijp ik wel. Want ik, ik, wil, ik wil niet kwetsend zijn... maar de massa is natuurlijk niet echt slim... Oh, Sorry. Nee, nou, de massa, ik weet niet waar u hoort. U hoort niet bij de massa? Nou, ik hoop van niet. Nee, oh, is het zo van niet nou, nee dat zou kunnen <laughs> hoor. Maar ook mensen met enige klasse vinden Sylvie mooi gekleed. Die kopen die kleren, die zijn ermee bezig. Mode, bewust. Nee, nee. Uh, het, is, het zijn natuurlijk twee vol in het leven staande personen... Waar, waar mensen nu van dat ze uit elkaar gaan, misschien geheel on, nou, maar... uh, onverwacht. Maar zulke mensen nemen je toch helemaal niet voor, uh, uh, uh, tot voorbeeld? Heb je, to, je hebt toch zelf een eigen identiteit... en je kunt zelf toch wel bepalen wat je mooi vindt en, en, en wat dan ook? Dat hoeft toch geen voorbeeldfunctie te zijn, dit soort dingen? Nou, het, ik vind het zo ongelooflijk. Het is van alle tijden, mevrouw. Ja, het is van alle tijden, denk ik, mevrouw. Ja. We gaan ja, door. Helaas. Ja, het is ja. van alle tijden, maar ik vind het allemaal ontzettende bagger. Oké, okay, nou, dat, dat is dan weer een uitspraak van de massa, zou ik bijna willen zeggen. Willy, Willy Keller, eens zegt hij... Uh, iedereen die onzeker is, probeert anderen te overtuigen dat het goed zit. Je zal nooit iemand vertellen dat morgen de zon opgaat, toch? En King Guar mij oneens... media Mediageilheid is een visuele cirkel voor een bepaalde markt... die bevredigd moet worden. Ze verdienen genoeg, dus ze moeten niet zeuren. Heel veel mensen bellen en dat vind ik mooi. Uh, u kunt meedoen, 0800 1121. Ik zeg, naar aanleiding van de breuk tussen Rafael en Sylvie. BN'ers moeten niet zo te koop lopen met hun privéleven. Ze roepen het nog over zichzelf af. Chert Jansen uit Leeuwarden, goedenavond. Ja, goedenavond Jos. hoi. Chert. Ja, Ja, nee, uh, wat ik zie uh, de laatste jaren is... met opkomst van Facebook, Instagram, Twitter, et cetera, et cetera... is dat mensen de, de nep realiteit los van BN'ers... of eigenlijk in inclusief de, de realiteit van hun leven... veel mooier maken dan het is. En op de dag dat dat dan uit elkaar spat... Dan valt het bij BN'ers natuurlijk nog veel meer op dan bij gewone mensen. Yeah. Maar het lijkt wel alsof, alsof iedereen zijn uh, inclusiever afhalen. En Sylvie die nog met de kerst een prachtige foto twitteren die yeah. dan via telegraaf.nl de wereld in komt. Precies. Uh, uh, het lijkt allemaal zo schitterend en mooi aan de buitenkant. En ik snap dat de publiciteit nodig is om het geld binnen te halen. Maar uh, uh, het lijkt me toch... Uh, dat zij uh, met, met het gebruik van de smartphone, het internet, de tablets, et cetera... niet anders kunnen dan in die, in die stroom meevaren. Precies. Maar ze, ze zijn ja. meer bezig met het rechtleggen van de, de juiste spullen... Op, op die, voor die foto. Daar die, die zijn ze een dag mee bezig, lijkt het wel. In plaats van met elkaar ja. gezellig met de hond het strand op te gaan. Nou, uh, social media in die zin uh, uh, denk ik dat steeds meer mensen gaan leiden... aan een soort absentie door die smartphone. Uh, ze zijn wel in het vertrekken, maar ze zijn er eigenlijk niet want Ze praten niet met jou. Want ja ze zijn inderdaad precies zoals jij het zegt bezig met het, uh, het poetsen van hun uh, uh, uh, leven. Maar, maar leven aan de buitenkant. Sylvie is wat dat betreft gewoon een machine in feite. Hè? Dat is, daar heb ik wel waardering voor. Daar kijk ik met, met, met vol bewondering naar. Maar die is alleen maar bezig van hoe zetten we het merk Sylvie in de markt. En hoe blijf ik, hoe blijf ik zo optimaal mogelijk. En dat, dat op een gegeven moment wreekt zich dat. Dat vind ik heel sneu eigenlijk wat er gebeurt. Maar het is denk ik een eigen volkouw. Ja, exact. Ja, ja oké. Okay. Dus Tjeert, dankjewel, Merci. En tot de volgende keer, Peter Seurze, die twittert avondspits. Uh, weer eindelijk volledig eens. Maar dit geldt niet alleen voor BN'ers, dit geldt voor ons allemaal. Hendrik van Zol gaan we zo benaderen. Eerst even naar Niels Seelenburg uit Arnhem. Niels. Hallo, met Niels. Ja, ik ben het eens met de stelling. En ik zou, ik zou het ook vanuit de invalshoek willen benaderen. Het, het algemene noemen zou ik het willen noemen: dat heeft met beschaving te maken. En zowel beschaving van de BN'ers zelf. Uh, maar ik zou willen beginnen met het feit dat ik het zo ontzettend trief vind... dat een hele hoop mensen uh, kennelijk niks beters te doen hebben met hun leven... Dan, dan zich ontzettend te verlustigen in het privéleven van dit soort opgeblazen jets Ja, Ja, dan ja, Nils, heel triest, Zeker. Heel maar ze geven er zelf en, alle uh, aanleiding toe, hè? Ze geven er zelf... bedoel, het is niet zo dat ze in de borstjes liggen bij, bij Sylvie. Ze, ja, ze zetten alles op Twitter en verspreidt... En, ja, verspreid... maar dat, dat, goed, dat het, wil nog niet zeggen dat het mij ook hoeft te interesseren. Klopt. En ik vind ook dat... Ik vind ook dat um, uh, het wordt steeds zeldzamer, maar uh, echt mensen die ergens heel goed in zijn, dat lijkt me de enige reden om publiciteit te genereren. Ik vind het heel charmant die enkeling die ergens heel goed in is, die zich daartoe beperkt. En niet meteen in allerlei praatprogramma's en meninkjes en uh, opgeblazen gedoe. Ja, ja. En dat heeft ook, met, heeft ook met beschaving te maken. Ik, en het meest, trieste, het meest trieste vind ik. Uh, Maarten van Osem. Te... Oh. Nee, het meest trieste uitwas is dat soort programma's als uh, Springen met Sterren en zo. Ja, ja. En van die types als Patty Brad, dat is echt een uitwas. Maar ik, euh, ja, ik zou ervan willen zeggen, en ook de serieuze media, zoals, ik, begrijp, ik luister vaak naar het NOS Radio 1 journaal. En ik vind dat Van der Vaart, mensen als Van der Vaart die moeten in het journaal komen als het gaat om het vak wat ze doen. Ja, maar dat klopt, maar dat is exact wat ik dan denk dat wij het met elkaar eens zijn. Dat is nou ja. precies wat ik eigenlijk bedoel. Maar goed, maar ik begrijp werkelijk niet waarom het NOS Radio 1 nou vanochtend, uh, wat is het, uh, elke ja. uur tien minuten moet besteden aan het privéleven van dit soort typen. Er is al, daar is al over gesproken op Radio 1, dat is al gebeurd tijdens de lunch, en dat, daar, daar laat ik het ook bij. We gaan, we gaan... Maar, maar ik alleen nog zeggen ja. dat ik het ontzettend eens ben met Henk van Hoorn. Oké, okay, dat is een helder standpunt. Dank je, Niels. Oké, okay. ja, Messi. Dat was een andere discussie, maar daar ging het inderdaad vanochtend over op Radio 1. Moet je wel of niet aandursten aan aan, dit, aan deze breuk? Reinend Jan zegt, is helemaal mee eens. Mij kan het geluk of ongeluk van BNers niet boeien. Uh, we gaan naar Hendrik Hendrik van Zwol uit Zutphen. Moeten BNers niet zo te koop lopen met hun privéleven? Hendrik. Goedenavond, Joost. Hoi. Joost, ik vind normaal je altijd wel leukere maatschappelijke thema's die aansnijdt. Ja. Ik vind het zelf niet echt thuispassen. Uh, op Radio 1, van Waar deze keus? Nou, we kunnen, ah, Hendrik niet elke dag over moord en doodslag praten. Of over, over taakstraf of over pedo's. Het, het, het, het, het houdt me bezig, dat kan ik je heel eerlijk zeggen. Dat hield me bezig toen ik het vanochtend las. En ik vind, deze stelling komt ook uit mijn hart. Oké. Okay. Dus, dit is... Ja, snap je? Ja, ik snap je wel, alleen ik heb zoiets van... Ik vind het echt meer iets voor... Uh, hè, als je kijkt naar serieuze media... Ik begrijp wat je zegt, want op de media wat natuurlijk... Op Radio Enis dus hebben we nog genoeg gesproken over de economische crisis en over Syrië. Ja. Maar ik vind het toch iets meer voor... Uh, ja. 90% van de mensen lezen het wel. Iedereen heeft het al nee, je, Daarom, op. wij willen het koffiegesprek hebben hier bij, bij Avondspits. Daar hoort dit bij. En we, we gaan het er niet elke avond over hebben. Dat beloof ik je. Eén keer is genoeg. Oké. Ja. Oké, okay, Hendrik. Ja, okay, ja, Dank je wel. Dag. We gaan naar Mark Koster. Mark er aan de lijn. Hij is uh, van de nieuwe weblog de Post Online. En uh, vroeger zat hij bij de pers. Onder andere Mark, goedenavond. Ja. Hey, goedenavond. Hey Mark, uh, jij zegt... Ja, goed, la, laat ik eerst even vragen, wat is je reactie op mijn stelling? BN'ers moeten niet zo ja. te koop lopen met hun privéleven. Nou, dat dat ik wel, maar ik vind Sylvie van der Vaart en, uh, en Raphael vind ik gewoon merken. Dat zijn Coca-Cola en Pepsi-achtige merken geworden. Ja. Waar ook geld omheen hangt. En uh, dat, dat, dat is zeker nieuwswaardig. En ik vind al dat uh, Calvinistische gekletst dat dat niet in Radio 1 mag. Dat moet absoluut wel in Radio 1, maar je moet daar iets mee doen. Je moet daar eens een, een, een beetje iets mee duiden. Ja. En uh, ik, ik, ik, ik, heb het, ik volg het ook op de voet. Uh, het, het stomme toeval wil dat ik op dit moment in Berlijn ben. Oh, in Duitsland, en, uh, voor de deur. Uh, ja, uh, daar, daar, is het, uh, daar, daar loopt het ook. Ja, ze wonen in Hamburg, hè. Maar, nee, uh, daar uh, daar uh, is het ook tol Nee, ik vind, ik vind het zeer interessant. En, en ik ben een groot fan van Thierry van der Vaart. Ik denk ook dat zij uh, ja, nogal een tijdje van hem af wilde. Uh, en nu een eigen carrière start. En je zou het ook nog wel kunnen zien als een soort van neofeministische actie van haar. Dus ik onderschrijf het erg. Ja. Uh, en uh, ik, ja, ik ben groot fan van haar. Hoe ze, uh, maar, maar jij denkt dat het. Jij denkt dus Mark, ze, is veel, ze, ze is veel slimmer dan we allemaal denken. En, uh, ja, dat is... Ze, ze doet een beetje, ze staat wel in die lingerie in, in, in van Hunkemullen, maar het is een veel intelligente kind dan we denken. En uh, daar gaat het eigenlijk maar, over. Maar wacht, Mark, want over. in dit plaatje hoorde ook dat ideale gezinnetje... met die Daimen, met die, met die Rafael, dat hoorde erbij. Dat heeft, ze, dat heeft ze moeten lossen nu. Dat past niet meer in het, in het, het modeplaatje uh, Sylvie. Nee, maar ik vind haar nu veel interessanter worden. Want uh, het, het modeplaatje... Uh, dat heeft ze goed gedaan en dat heeft ze volgens mij jarenlang goed gespeeld. In de kerstdagen, zagen we haar nog in Devenwijk in zo'n partycentrum zitten. Nou, wie wil daar zitten? Dat weet je natuurlijk niet. Ja. Uh, op 31 december zien we haar ook nog, vlak voordat de klap zou zijn uitgedeeld... Uh, wang tegen wang uh, uh, met, met haar man. Ja. Dus ja, ze heeft dat fantastisch uh, uit, uitgespeeld. Nou. En uh, ik, heb, ik heb altijd al gedacht dat, dat, ze, dat er meer was... En ik hoop dat ze nu wel met een, een, wat, wat, wat een beetje een rock rock'n'roll-achtig type aankomt. Met, met nou, Mark, een, ik, een, ik kan er niet op wachten. Ik wou, ik wou zeggen, Mark, als jij daar wat, uh, wat onthulling over kan doen... zo meteen vanuit Berlijn uh, in Duitsland, dan, dan zijn we graag weer bij je. Uh, nee, maar... dat niet. Maar kijk, ze heeft ook een hele leuke vader... die van jazzmuziek yes houdt en een goede smaak heeft. Hm. Dat, dat moet ze allemaal loslaten ik, met die jongen. En daar, okay. daar zit toch wel een kansje voor. Kijk nou, Mark Koster met nieuwe inzichten in dit, in dit kleine persoonlijke drama, kan hij wel zeggen. Mark, bedankt. Eh, Mark is dus de nieuwe webblog The Post Online gestart... en reageert op mijn stelling. BN'ers moeten niet zo te koop lopen met hun privéleven. We gaan nog gauw naar de bellers toe. Ik vind het interessant hoe u daar tegenaan kijkt vanavond. Frans Pas uit Den Haag, goedenavond. Ah, goedenavond, Joost, met Frans Pas. Ik ben het uh, niet eens met je stelling. Ik vind juist uh, dat u BN'ers nog veel meer gebruik moeten maken van de media... En alles moeten delen met ons. En dat vind ik omdat het namelijk ook een enige bestaansrecht eigenlijk is. Als die media er namelijk niet zou zijn, dan zouden dus ook geen BNO zijn. Dus ze zouden doel ja. zijn als ze het niet zouden doen. Maar daar ja, raak je zeker een punt. Daar heb ik ook over, over nagedacht. Alleen, eh, waarom zou je, zoals Sylvie, is wat, wat net Mark ook zei, een merk op zich, heeft heel veel, uh, heel veel te bieden. Uh, figuurlijk en ja. ook inhoudelijk. En dan zeg ik, joh, daar heb je dat, dat, dat zogenaamde gezinsgeluk, wat je maar zit op te proppen. Dat, dat heb je niet ja. nodig. Dat heb je daar helemaal niet bij nodig. Nee, maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat mensen graag iets vertellen. Waarvan ze denken dat anderen het heel bijzonder vinden. Het is natuurlijk gewoon een lulverhaal wat ze vertelt. Eigenlijk boeit het helemaal niemand. Maar omdat het Sylvie is, is het in een keer interessant. Ja. En die artiesten moeten daar maar mee, mee blijven doorgaan. Want anders zouden ze ook helemaal geen bestaansrecht meer hebben. Want die Pff, heeft ja. anders nog interesse in ze. Krampachtige Toch? wereld eigenlijk. Ja Frans, ik, ik, deel, ik, ik kan je analyse volgen. Ik kan je volgen. Dankjewel okay. Frans. Dus ik, ben... oh, me, dus ik ben. Die zin moet je even afmaken op Twitter als je wil. Want ik kap je te af. Ruud Holberg uit Middelburg. Goedenavond. Ja, het is, uh, het is natuurlijk echt iets van deze tijd om, uh, om idolaat te zijn van voetbalsterren, van popsterren, van filmsterren, noem maar op. Het is gewoon, en dat is een teken dat men zelf geen identiteit heeft zoals die mevrouw een minuut of tien geleden zei. Men conformeert zich eraan en dat komt uiteindelijk door de eigen ledigheid. Ja. En die, uh, die mensen zoals uh, Van der Vaart en zijn vrouw, nou ja, kijk, als zij natuurlijk 100 kilo wogen en vol sproeten zaten, dan hadden we er nooit van gehoord. Dat ze waarschijnlijk niet met hem getrouwd, maar dit terzijde. We leven in uh, een tijd van de bodyculture. Het is beeldvorming. Ben je mooi... Als ja, een vrouw mooi is en ze is 25 jaar, dan hoeft ze de rest van hun leven niet meer te werken als ze het een beetje goed aan kan pakken. En, en het gepeupel trapt daarin. He, die lezen bladen zoals privé en Cosmo, hoe het allemaal mag heten. Ja. En al die shit. Het stelt <laughs> helemaal niks voor. Het is allemaal lucht en het is de leegheid het... die in de Euro Europese mens zit. Dat kan je zeggen, andere mensen kijken er gewoon tegenop. En die vinden het ook, ook echt een heel... Ja, maar het is heel heel... Juist nee, maar niet... omdat ze zo ledig zijn. Ja, maar het ik is niet het zo ledig mensen als je denkt, ik. mijn buurman denk ik op tegen de van der Vaart. De, de, je moet niet er een en ander op kijken. De ene mens is niet meer wat als de andere. Een metselaar die zijn leven lang... De mensen zijn, willen zich spiegelen. Ik zie weggeleken. dat niet zo Weet somber veel belangrijker. Ja, maar zo somber zie ik... We zijn het overigens met, met elkaar eens, dacht ik. Maar het is wel zo dat ik denk, je moet niet somber zijn. Want mensen, ik vinden vind het prachtig om zich te spiegelen aan Sylvie die mooie kleding koopt. Dan willen ze ook. Daar gaan ze naar kijken. Ze willen er leuk uitzien. Ze zien er ja, goed voetbal. goed maar dat tekenen voetballen. toch hun eigen ledigheid en hun eigen hun eigen niks zijn... Nou, dat vind of, ik of, minder. Of, dat vind ik, blij ik niet zo. ...weer je blij met wat je zelf bent... en ja. toon je identiteit... Ja. maar loopt toch niet achter een ander aan. Ik, ja. ik ga het ook dezelfde spijkerbroek... als mijn buurman niet dragen. Dat doe ik dan ook niet. Nou, maar ik ben dan de kleren dragen van Sylvie van der Vaart. Nee, dat Maar goed. Ik, ik snap U wat je... dat betekent de moderne mens... Die, dat is een dier. En die, die kan zelf niet beslissen. En die, die durft niet zichzelf te zijn. Die durft zich niet af te scheiden van anderen. Die durft ja. zich niet te onderscheiden. Nee, dat is pure, nee, maar je punt pure is zwakheid. Ruud, oké, okay, bedankt. Ruud Holberg. Uh, ja, sommige mensen willen ook mijn bril hebben, begrijp ik. Nee, en anderen weer helemaal niet. Het is helemaal niet zo erg, in feite, om dat uh, te vinden. Om elkaar een beetje, om, misschien elkaar een beetje te imiteren... is ook helemaal niet zo slecht. Vincent Gaat, uit, uh, uit Beek en hey, Joost, goede avond. Vincent, hi. Ja, laat ik te zeggen dat ik het... Uh, ik ben het wel eens met jouw stelling. Absoluut. Ja. Um, ik denk op zich, als je praat over uh, mensen die in de, in de belangstelling staan... of mensen die in de media staan. Natuurlijk, het wordt gevoed door uh, uh, internet, uh, vakbladen, roddelbladen, uh, televisie. Nou, dan kan er ook wel eens iets gebeuren dat je zegt van... God, uh, er, gebeurt, er is het een gebeurtenis en die haalt, ja, die haalt de media. En dan ja. wordt dan zoveel aandacht aan besteed... dat je zoiets hebt van... God, wat gebeurt hier eigenlijk? Die mensen hebben een privéleven, maar die mensen hebben ook een zakelijk leven. Absoluut. Of, de, of het een product is, of een, een, een imago van iemand... Ja, het kan gemaakt worden, het kan gebroken worden... alleen ze hebben samen een relatie met elkaar... en laten ze die, die mensen dan nou. in hun eigen, pri eigen privéleventje... laten ze dat samen lekker zelf uitzoeken. Je raakt de spijker op zijn kop, vind ik eigenlijk. Vinden Want het punt is, het is een product, maar laat dat privéleven daarbuiten. Dat wordt veel te veel onderdeel van dat product gemaakt... van die Silvies en de Rafaels van deze wereld. Dat, dat zou men niet moeten doen. Dan kom je, dan kom je op, gevaarlijk, uh, op een gevaarlijk vlak, denk ik. Nee, dat klopt. Kijk, het zijn ook de, de, de invloeden van buitenaf, uh, die, die mensen beïnvloeden. Eh, want vandaag, uh, vandaag moeten we allemaal uh, uh, een product hebben wat uh, ja. de ene aanprijst. En morgen ligt het in de schappen. Zo so is dat. En, uh, Ja, vind ja, je... dan heb je toch... Ja, ja. Nee, ik wou een punt gezet zetten, want we, we lopen naar het einde toe. Dus ik, eh, ik, ik spreek je graag een volgende keer weer. In, in avondspits uiteraard luisteraars, want dit eh, half uurtje glamour zit erop. In, ook wel genoeg, moet ik zeggen. We hoeven niet elke avond over, over Sylvie van der Vaart eh, te hebben. Maar ik vond het nuttig om dit te bespreken met u. We gaan het... Eh, we gaan het eh... Stokje doorgeven aan kunststof met daarin de kunstcriticus Gijsbert van der Wal hier op Radio 1 te gast. Overigens, ik zie nog een tweet van Sam van der Pol. Verkopen we net allemaal het beste harmonieuze plaatje waar naar buiten toe voor BN's is er extra aandacht voor. Het is meelijwekkend, zegt hij nog. U kunt deze uitzending terugluisteren op omroepvnl.nl. Morgenavond weer een nieuwe avondspits, natuurlijk vanaf half zeven hier op Radio 1. Heel fijne avond en graag tot morgen